9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Neuroloog Janssen Steur mag gewoon in het buitenland werken... terwijl er in Nederland een strafzaak tegen hem loopt. Volgens het OM mag hij nu niet in Nederland werken. Justitie gaat niet over wat Janssen Steur in het buitenland doet. Vandaag maakt de justitie in Duitsland bekend... dat er een vooronderzoek loopt naar de omstreden Nederlandse arts... die in 2003 in Twente werd ontslagen. Dat onderzoek richt zich op een ingreep... die hij verrichtte in een ziekenhuis in het Duitse Helbron... Minister Ascher praat binnenkort met de supermarktbranche... over de arbeidsomstandigheden in de champignonteelt. Dat overleg is binnen een paar weken. Volgens het ministerie doen Albert Heijn, Jumbo en andere winkelketens mee aan het overleg. Aanleiding is een uitzending van het KRO-tv-programma Keuringsdienst van Waarde. Dat meldde dat veel champignons niet op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Zo zouden medewerkers worden uitgebuit. Een rechtbank in Cameroen heeft de gevangenisstraf van twee mannen opgeheven. Ze waren veroordeeld omdat ze er gay uitzagen... en Bailey's Irish Cream hadden besteld. Wat in Cameroen kennelijk als homodrankje wordt beschouwd. Het Hof van Beroep vernietigde het vonnis van vijf jaar cel. De twee zaten al een jaar in de gevangenis. Mensenrechtengroepen willen dat Cameroen alle gevangenen vrijlaat... die zijn veroordeeld onder de strenge anti-homo-wetten van het Afrikaanse land... Lionel Messi is in Zurich voor het vierde jaar op rij... uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar. De Argentijnse spits van FC Barcelona is de eerste voetballer... die vier keer op rij de gouden bal wint. Messi werd verkozen boven zijn Spaanse teamgenoot Iniesta... en de Portugees Cristiano Ronaldo van Real Madrid. Johan Cruijff won de prijs drie keer, net als Marco van Basten.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Zometeen nemen we een kijkje in de Big Internet Museum. De curatoren en bedenkers zijn hier. Heren, ik dacht het internetmuseum. Het is natuurlijk al lang het museum over de geschiedenis van het internet. Maar nee. nee. nee dat dachten wij ook. Ja. Maar wereldwijd is dat er nog niet. Nee. Ja, tot nu dus. Ja, Tot 12 de eerste, december. Ja. En ze zijn hier, de heren, Zo meteen hebben we het erover. En Herman Wennemers is er aangeschoven, ja. uiteraard, want het is maandag. Zometeen Stefan Groothuis. Ja. Blikken we terug op de NK Sprint. Het hmm. of de of uh, NK? Vergeet ik altijd. Nee, het NK Sprint. Het NK Sprint. En dat okay. was een hele spannende wedstrijd. Echt onwijs spannend met een hele mooie winnaar. En daar gaan we straks over hebben, ja, mij Maar eerst heel even. Um, het wordt koud. Ja, dat wordt en, zeker. Uh, koud. En dan mag je het, het, het woord niet uitspreken. Nee, maar, maar het woord zeker gezegd door niet. Maar ik, ik hou er wel rekening mee. <laughs> ja, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. En dus spring jij op de fietsen om 100 kilometer ik te fietsen? Ik heb vandaag 110 kilometer gefietst, ja. Ja, dat is niet je, genoeg, hè? Nee, nee, maar het is dan het je in nog 90. bij een, een flink eind onderweg. In je eentje, hè. Dus ik heb alleen gefietst. Ah. En als je... Als je oh, zei ik het woord toch bijna. Ja. Maar dan ga je 200 kilometer schaatsen in een hele grote, hele grote, grote groep. En dan... Uh, Oh, ik ik hoor trouwens dat het, dat, het, dat het mild winterweer wordt. Ja, hoor. Ja, het, het wordt nee, helemaal dat niet is koud. Helemaal niks. Ik heb hier een appje met weer. Het was gewoon drie ja. graden hoor in Leeuwarden. Ja maar, je moet ja, maar het is nu 12 hè? Ja, dat is zo. Misschien nee. strijkt dat water wel over zijn hart. en zegt nee, hij Weet maar. je wat, ik bevries nu alvast. Nee, nee, nee. Wat nee. gaat het? Meer gaat wel, dat mag ik wel zeggen. De Weissensee. Ik ga de Weissensee rijden, ja. Dan ga ik op dinsdagavond heen. Dan ga ik op woensdag 100 kilometer schaatsen. Het NK. Donderdag en vrijdag rust. En dan ga ik op zaterdag 200 kilometer schaatsen. En dat is hartstikke binnenkort. leuk. Dat is hartstikke leuk. Dat is, dat is over twee weken of over drie weken, weet ik niet. Topics. Dat over drie weken en nu is Luke weer terug... en dat vieren wij met een uh, Today's Topics. Ja, ja. We beginnen we met nummer vijf, voor wie het jaar uh, lekker begon. Dat zijn de inwoners van de straat in Muntendam. In dat Groningse plaatsje viel de straatprijs van de Postcode Loterij. En dit weekend kregen ze dat nieuws te horen. Ik heb ook een lot. Dus uh, thuis uh, heb ik de Postcode Loterij maar uh, gebeld. Ik denk, ja, ik wil toch wel eens zeker weten... Ja, het blijkt toch wel echt zo te zijn dat hier inderdaad de straatprijs uh, is gevallen. Nou ja, toen heb ik mijn dochter maar gebeld. Dus die was en uh, de kinderen. En uh, nou ja, we waren allemaal toch wel een beetje uit ons doen. Ja, terwijl de bewoners van de straat in Muntendam helemaal crazy loesoe gingen, werd de balans daar opgemaakt. In totaal is er een kleine 4 ton uitgereikt in Muntendam. Ik denk ook als het op je rekening staat. En dan, dan kijk je misschien nog één of twee keer. En dan heb je ook wel zoiets van, uh, ja, dat is echt waar, weet je. En je weet dat het wel echt is. Maar! Je weet het toch ook weer niet, hè? Zo van uh, dubbel. Maar het, ja, het is er niet natuurlijk. En uh, ja, het is eigenlijk wel een beetje onwerkelijk ja, dat het hier toch gevallen is. Ik zag al een paar kinderen lopen. Mag ik vragen wat u ermee gaat doen? Met mijn kinderen? Ja, met je kinderen, ja. Nee, we zijn echt ontzettend benieuwd naar de toekomstplannen van je kids. Met het geld natuurlijk! Ook oh, met het geld! Nou, ik denk uh, wel iets uh, voor de kinderen. Maar die hadden toch wel zoiets van. Hmm, jongens, die, uh, die denken erover na om toch iets computertechnisch uh, iets uh, te willen. Nice computertechnisch. Bijvoorbeeld zo'n nieuw moderne ding. Zo'n zogenaamde printer. Of een nieuw cameraatje waar je dan geen rolletje meer in hoeft te stoppen. Iets nou ja, nieuws. en ik denk dat ik volgend jaar toch een ander autootje moet. Dus uh, het, is, het is wel welkom. Ja, absoluut. Oh. Op vier dan. Vorige week draaide alles om. Rafael en Sylvie die gaan scheiden. En er was iets met een klap en een feestje. Allemaal heel pijnlijk. Echt iets waar ik mij in de vakantie echt enorm op heb lopen verwindelen. <lacht> En die Deze week is de storm een beetje gaan liggen en dat maken we, ja, we gaan ook de balans opmaken. Want hoe kon zo'n huwelijk dat? vol passie begon. Ja, dat wil ik heel graag. Ja, dat wil ik. Ja, doe maar. <lacht> nou, hoe kon zo'n huwelijk nou uit elkaar spatten? Nou, de tijd om na te denken, hebben we niet Want in de wereld van de grote sterren die we allemaal wel kennen, maar waarvan, waarvan we niet meer precies weten waarvan nou eigenlijk. In die wereld gaat nieuws heel snel. Een goede vrienden, de Boularoesjes, die gaan ook scheiden. Ja, ja, ja, die gaan scheiden. Gisteren heeft uh, Sabia, hè, de, de, de voormalige mevrouw Boularoes, heeft contact met Bildsaidum dat er al een hele tijd geruchten gingen dat het niet goed ging tussen haar en Khalid. Laatst was nog een presentatie van Blad Helden, hè, van uh, vader okay. en dochter Barend, waarin zijn heel een mooi interview gaven hoe ze alles overwonnen hadden samen. Ja. Nou ja, alles overwonnen, bijna alles overwonnen. OMG, oh, WTF, BBQ, NW, no! Ook de boel gaan scheiden. Wat een drama, wat een akelig persoonlijk gedoe. Laten we die gewoon bij laten. Zoals Jack al zei, het is privé, laten we het loslaten. En als de twee stelen het dan allemaal hebben afgehandeld, dan, ja, dan horen we het gewoon wel eens een keer. En dan, hoe dan ook, laten we gewoon doorgaan. Wat er gebeurd zou kunnen zijn, oh. is dat, uh, dat, dat Raphaël misschien wel iets te gezellig begon te vinden. Oh. Met Sabia. Uh -huh.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 moeten worden. En dus moeten bezoekers bezoeker een streepje over en de schaamte voorbij. Bestel je wel eens kraanwater? Heel soms wel, ja. Dan zeg ik er wel bij. En ja. wat voel je daar dan bij? Vind je dat dan een beetje goedkoop, kraanwater? Ja, vind ik, ik vind het wel een beetje goedkoop klinken. Ja, kraanwater is een soort van, ja, de prostituee onder het vloeibare stof. Als wij cafébezoekers een glaasje kraanwater bestellen, dan is dat misschien best wel even lekker. Best ook dorst, maar na afloop voelen we ons wel vies en Ben jij bereid te betalen voor kraanwater in het café? Nee. Waarom niet? Omdat mensen die hier gewoon net zo goed uit de kraan tappen als dat ik dat ook toe. Nee, nee, nee. Vind je dat elk café of restaurant gratis kraanwater ja. zou moeten kunnen verstrekken? Absoluut. Ik denk dat, heel veel, dat het voor heel veel mensen ook wel goed is als ze af en toe een glaasje water nemen. <lacht> nou, leuk hè? de vriendin op de radio. Goed, nummer twee. Het is geen verrassing, maar wel prachtig nieuws. Lionel Messi is op het FIFA-congres in Zurich voor de vierde keer op rij gekozen tot voetballer van het jaar. Spannend niet hoor. Leon Messi. Oh ja, spetterende uitreiking. Je hoort het. Messi, speler van Barcelona, is de eerste speler die de gouden bal voor de vierde keer ontvangt... en zijn teamspelers zijn natuurlijk trots op hem. Uh, natuurlijk zijn we ontzettend trots op Messi. Hij is niet pues... voor niets de grootste <Sus>..., speler van ons team... <Sus> van de wereld, <Sus> <mieux> op dit moment en ooit. Messi is een god, een held en een verlosser. We zijn blij dat we deze maandagavond met hem mee mochten naar Zwitserland. Normaal gesproken zijn we op maandag altijd druk met de verzorging van Messi... We zingen dan psalmen voor hem en knabbelen zachtjes aan zijn oor. Om en om likken wij het zweet uit zijn oksel. En soms staat Messi dan op en bespuugt hij ons. Wij rollen dan in zijn speeksel en dan is de wereld heel even perfect en volmaakt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 ...erg naar beneden is gegaan en daardoor... ...dat, dat leidt tot een bepaalde scheefgroei. Oftewel, die dure werknemers, die zijn eigenlijk niet te betalen... Nou, ...en dat is dan zo'n 10% moet je inleveren. Ik, bedoel, ik heb een model, modaal salaris... En ...dan zou ik dan nog nou, drie ton overhouden ongeveer. Bedoel, het is geen vetpot, maar een keertje minder... op vakantie per maand moet kunnen, lijkt mij. Meneer van Stegen, gaat u zelf ook inleveren? <laughs> dat is dat weer een vraag. Natuurlijk gaat hij inleveren. Ik bedoel, hij vraag het ook aan... natuurlijk. vraag alleen al. Misschien is het een mooi signaal als je dat zelf ook doet. 10%. Dat zou, het het, het zal een, een, een, een mooi signaal zijn. En als mijn baas vindt dat ik dat moet doen, zal ik daar mijn baas over liggen. Je voelt daar ben, niet meteen een eigen verantwoordelijkheid, begrijp ik. Je zou dat niet uit uzelf doen, bedoel ik. Jawel. Uh, ja, nee, dat zou je doen. Nou, ik denk dat het niet zo in, in belang is om over mijn persoonlijke salaris dus, uh, ja! daar, <lacht> daarover te spreken. Daar gaat het helemaal niet om, inderdaad. het gaat hier om persoonlijke gevallen. En, uh, en daar gaat het niet om. Het gaat om die groepen scheef gegroeide mensen. Tot zover Willemijn en tot straks weer met de tweets. Uh, Lukt, dankjewel. Yes. Tot zometeen nog. Een, een museum over de geschiedenis van het internet. Ik zei het net al, denk ik, ja, dat zal er wel al lang zijn. Nou, nee, dus, dat was er nog niet. Tot 12 december. Toen is het allereerste internetmuseum ter wereld opengegaan. Ja. En daar zie je dingen als uh, de dansende banaan. Hè? Uh, Facebook, Gangnam Style. Uh, dat moet natuurlijk allemaal voor het nageslacht bewaard blijven. En dus zijn drie heren hier bij mij in de studio. Die zijn aan het museum begonnen. Namelijk Juri Bakker, Joep Drummen en Dani Polak. Heren, goedenavond nogmaals. Ja. Oh, ja. Um, het is wel mooi. Hè? Het, het, is, uh, het is gewoon een site. Het is natuurlijk een online museum, uiteraard. Het zou mm het -hmm. raar zijn als het een fysiek museum was. Um, www.thebiginternetmuseum.com Beschrijf even. Ik kom in het museum binnen. En dan, Joep. Nou, eerst zie je een welkomspagina. Ja, dat uh, hebben de meeste sites. <laughs> ja, dat zou wat raar zijn als je dat niet had. Ja. Ja, en vervolgens uh, dan klik je verder naar de collectie. We hebben dus ook een collectie zoals een, een museum dat zou hebben. Ja. Het bestaat uit verschillende vleugels, zeven vleugels. Bijvoorbeeld de technologie vleugel, de, de social media vleugel, de gaming wing, gaming vleugel. En we hebben een aparte vleugel, dat is de, de temporary collection. Dus in die zin hebben we er acht. En daar zie je eigenlijk een plankje. Net als in een, in een echt museum. Daar staat ja. een museumstuk op. Laat eens even zien aan Erben. Erben Wennemars zit hier in de studio. Ja. Er, ja. Jullie ja. hebben het ja. natuurlijk op laptop. Ik heb net gekeken al. Je je het is al echt gekeken, fantastisch. Ja. ja. Dat is wel mooi, hè? Ja. Laten we ja. even... Ja, is, Sorry? Je ziet gewoon een, allemaal te zien op de webcam radio1.nl. Ja. Je ziet er inderdaad gewoon een plankje. En daarop staat het... Hetgeen uitgestald dat in het museum staat. Gaan we het zo meteen over hebben wat er allemaal in het museum staat. Ja, -hmm. uh, maar is even want wat ik het gast wel erg grappig vond. Je komt binnen en er staat er openingstijden ja. uh, altijd, natuurlijk, <laughs> Eigenlijk altijd. behalve met Brazilian Carnaval. Want yes. <laughs> hoezo? Ja. Nou, we steken erbij een beetje, klein beetje de draak met het, uh, het always open, zoals het heet op internet. Uh, ja. Natuurlijk internet is 24/7 bereikbaar, ja. maar. Uh, we zijn een serieus museum. We willen het uh, uh, ook echt serieus nemen. We uh, nemen het En dan, echt dan moet je af en toe dicht zijn. Maar uh, we willen het ook een beetje entertaining houden. Dus dit is ja. eigenlijk een kleine knipoog uh, daar meteen aan het begin. Maar gaat hij op zwart straks? Terwijl ja. het Braziliaanse carnaval. Ja. Niet helemaal op zwart. Oh, ja, kom ja. De maar zegt kom wel. even kijken. Nou, we gaan wel, ja. Dicht. Uh, ja, we uh, gaan gaan wel dicht. Ja, we gaan wel dicht. Jullie zijn alle drie reclamejongens, reclame, jongens. Hè? En ja. Jullie zaten op een dag bij elkaar en jullie dachten... dit is er nog niet, dit moet er komen. Hoe ging het? Ja, we zaten eigenlijk, Joep en ik zaten in de auto. We waren mijn klant geweest en we stonden in de file. En, en, en toen hebben we het gehad over veel digitale campagnes die we maken, en toen hebben we het gehad over eigenlijk de vergankelijkheid van het internet. En toen uh, opeens hadden we zoiets van, joh, weet je nog, Vroeger had je dat. Oh ja. Zoals dat, vroeger ja. had je. Ja, vroeger had je um, ICQ of had je MSN of ja. had je GeoCities bijvoorbeeld. Ja, nou, MSN weet ik dan nog ja. net. Luc GeoCities, nou, dat denk ik al. Oh, ja, ik heb het wel een keer gehoord. Maar wat ja, is ja. wat is het ook alweer namelijk GeoCities? Ja, heel plat gezegd, je kon je eigen uh, profielenpaginaatje maken, een soort ja. van uh, Facebook 0.0 zeg maar. Maar jullie <laughs> hebben het ook, want dat is echt voor vind ik al. Ken jij dat wel, Herman? Nee, ik ken het niet. Ik nee. heb net wel even Ik heb wel hele leuke dingen zoals? Ik heb Chuck Norris gezien. Chuck Norris staat erin. Ja, het Waarom moet Chuck Norris in ja, het internet ja, moet hij ja, bij ja, ja, Als hij dit hoort, hè, dan uh, ja, nee, ja. Chuck Norris is gewoon, ja, dat is een soort internetfenomeen. Het, het is bijna onlosmakelijk verbonden met het internet gewoon. Chuck Norris, Chuck Norris. En, uh, en ik, ik kijk jullie even heel blank aan. Ja. Ja, <laughs> wat? Snap ik. Ja, er is een soort, er is, het is een soort van ding nog steeds op het internet om grappen te maken over de. Ik mag ook radioverslag doen van, van straatwedstrijden. En dan is het er bijvoorbeeld een heel leuk om een grap te maken. Vorig jaar werd Sven Kramer, die werd Europese <laughs> kampioen. En ik zat, daar, ik zat heel erg in mijn Chuck Norris-bui. En toen zei ik op de radio van... Wie kan Sven Kramer nog verslaan? En toen zei ik... Chuck Noors! <laughs> en dat begrijpt niemand, alleen de echt Allee. noord ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat is briljant. Ja. Ik nou. heb dit even gemist, geloof ja. ik. Hij ja. ja, ja. is het ja. met zijn superkrachten, zeg maar. Maar jullie hebben natuurlijk een selectie gemaakt van dingen. Want, want ik dacht eigenlijk aan ja, internet, over de geschiedenis van het internet. Dat, dat hebben we, dat heet gewoon Wikipedia, toch? Ja. Ja, is Daar is kan niet, je alles uh, vinden. Het is ook niet zozeer geschiedenis. We willen ook geen history museum zijn. Het is alles wat echt grote impact heeft gehad op het internet ja. en het World Wide Web. Dus ja, dat, dat kan echt van alles zijn. Het begin van de webcam staat erop, bijvoorbeeld. Ja, ja. maar ook de voorlopen van de internet. Maar ja. ook Facebook. Is, dat bestaat nog steeds, maar het staat er wel op. Het heeft gewoon grote impact gehad. Ja. Nee. Ben, je, ben je bang dat als, als Facebook er niet op staat... dat we over twintig jaar weten we niet meer wat Facebook was... Nee, ja, nee, nee. Ja, ik zou niet zeggen bang, maar het, het is wel leuk om te bewaren natuurlijk. Want ja. je ziet ook al hele grote dingen op internet die er nu niet eens meer zijn. Zoals? Dus, ja, dat dacht ik al dat je dat vroeg. we oh, ja. dus, uh... dat vast, ga ik jullie zo meteen vragen. Uh, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over wat er allemaal te zien is in het museum. Eerst even hoeveel bezoekers tot nu toe? We gaan uh, gestaag. We hebben net even de laatste statistieken bijgepakt. We gaan gestaag richting de 150.000 in een ampere krappe drie weken. Kijk, en Zo, dat ja. lijkt me heel wat meer dan het Stedelijk, ja, het stedelijk Museum. museum uh, het Stedelijk Museum had er geloof ik uh, 95.000 in de eerste maand. Dus daar gaan we al overheen. Losers. <laughs> All right. Zometeen heer, meer heren. Eerste. Ah, dit vind ik leuk. Ik heb ooit zangles gehad en dan zong ik dit. Nee, ik ga het niet doen. Doe nou, kom. Nee. Even, alleen, alleen intro. Nee. You say, <laughs> nee. Nu weet je. I only hear what I want to You say... I talk so all the time. So... thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong and now that I am leaving now I know that I did something wrong cause I missed you yeah yeah I missed you and you say I only hear what I want you I don't waar Kon ik kennelijk heel hoog zingen. Ooit. Lisa Loep Stay. Zometeen um, hebben wij het over een bijzondere cover in, uh, in de L. Namelijk de Servische L. Daar staat een, een geen typeje op de voorkant. En dat uh, zorgt daarvoor behoorlijk wat ophef. Dat zometeen in Exit Holland. En meekijken in de studio kan natuurlijk altijd. Radio1.nl. En dan zie je vanzelf de webcam. En meepraten kan natuurlijk op Twitter. Hashtag BNN Today. Maandag, dat betekent Erben Wennemars in de studio. En dan uh, kijken wij terug op het Sportweekend. Erben, je was natuurlijk het hele weekend bij het NK Sprint in Groningen. Ja, ik ben er geweest hoor. Steven Groothuis, zesde keer Nederlands kampioen. En vanmorgen sloegen we de kranten open. En toen lazen we. En dat was wel leuk voor jou natuurlijk. Mm -hmm. Steven Groothuis even de dit weekend Gerard van Velde en Jan Bos. Nu wil de schaatser nog op gelijke hoogte komen met Erben Wennemars. Ja. En daarmee bedoelt hij natuurlijk dat jij de enige bent in Nederland die twee keer wereldkampioen ja. sprint is geworden. Ja, hij is inderdaad, hij is, uh, hij is regerend wereldkampioen. Dus uh, hij kan nu voor zijn tweede wereldtitel gaan. En dat is hartstikke leuk, want uh, ik maak wel grote zorgen. Want ik, uh, uh, hij, dit, de afgelopen weekend was namelijk het NK-sprint. En daar moest hij zich plaatsen voor, voor het WK-sprint. Dat is een kwalificatiewedstrijd. Maar hij heeft de hele voorsoen niet geschaard, Omdat hij in een of andere heel vaag virus heeft. Wat dat echt een hardnekkig virus, wat maar, maar, maar in zijn lichaam bleef zitten. Ook in die hele ploeg maar, maar, maar, maar bleef. Ja. En als hij zich dus niet fit zou zijn... dan zou hij gewoon zijn wereldtitel niet, niet, niet kunnen verdedigen. En dat is vervelend, want uh, ik heb zelf ook één keertje... Ik ben twee keer wereldkampioen geworden, maar ik heb het één keer niet mogen, mogen mijn wereldtitel mogen verdedigen. En dat is echt enorm kloot. Dus dat gun ik want niemand. Dat, wil je, dat is gewoon, ja, je dat geert daarna als ja, sporter. Als je twee keer wereldkampioen ja. wordt, achter elkaar, ja. dan wil je de derde keer, wil je in ieder geval daar aan meedoen. En dat mocht ik niet. En, en dus, Stefan Groothuizen kan die mag dus mag prolongeren. Bent... Stefan, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd natuurlijk met de afgelopen weekend. Ja, bedankt. Ja, over drie weken tijdens het WK-spint... dan krijg je uh, de, de kans om op gelijke hoogte te komen met, uh, met Erben. Mm. Uh, maar eventjes... Ja, nou ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Maar mm. even, even, Erben maakt zich nogal druk over, over die virussen. Ja, ja Erben. Ja, ik, ik vraag me af... wat is dat met, dat met die virus? Dat virus dat zit daar in, in jullie ploeg. Maar ik krijg de een Wat is er precies met jou aan de hand geweest? Nou ja, bij mij was het een virus waarvan ook na twee weken... we duidelijk een beeld hadden wat het was. En wat is het dat dan? Dat het uh, cytomegalie, heet het. Ik had er ah. nog nooit van gehoord. Ah, oké. Okay. Nu weet ik het. Ja, dan kun je het wel. Nee, 80% van de mensen krijgt het ook ooit in zijn leven. Dus het is niet, niet iets mm. heel exotisch wat dat betreft. Ja. Alleen de meeste mensen krijgen het al in hun jeugd. En ik had het blijkbaar nog nooit gehad. Mm. En het heeft ongeveer dezelfde symptomen als vijver eigenlijk. Het is een beetje vijverachtige symptomen. Ehm mm um, ja, dat is iets specifieks wat ik had. En uh, het klopt inderdaad dat uh, wat Erbe zegt, uh, dat er in de schaatswereld op dit moment wel vrij veel mensen met uh, verschillende uh, dingen lijken te kampen. Alleen, um, wat ik had, is waarschijnlijk toch wel echt wel iets heel anders dan wat de meeste anderen ja, want... hadden. ...sporters dan weer mee te maken hebben. Kijk, Annette Ze heeft nu ook ja. iets... ...maar daar weet, weet ze het gewoon niet van nu. Mm -hmm. Maar dat is, uh, ja, dat, dat is niet hetzelfde als wat ik heb. Dat is gewoon iets heel anders. En dat, dat geldt ook voor... Uh, je hebt een aantal mensen gehad... ...Kielp Nuis heeft ook uh, met een aantal griep, griepen <kwijls> ja. te maken gehad... ...en verkoudheden. Mm -hmm. En dat, ja... Dat is dan toch wel duidelijk iets anders dan wat ik had. Uh, uh, maar goed, het voordeel voor mij was dat ik uh, wist dat het was dat we wat daar konden doen. Het nadeel was dat het uh, iets was wat hardnekkig is en lang duurde inderdaad. Mm -hmm. En hoe komt het dan? Dat het, want jullie zijn wel uh, echt aan de beurt bij, bij, bij jullie in de ploeg. Jij al, Kjeld Nuis, Annette ja. Gergertsen. Uh, ja, nou, ik, ik, ja. ik ken Jack natuurlijk ook goed. Jack is natuurlijk ook, ook ja, mijn, trainer. mijn trainer geweest. Mm -hmm. uh, hij, maar hij zit er hij zit heel erg fel op, of niet? Hij is ook wel heel ja. erg van, als je als, als ook maar een klein beetje ziek bent, dan ja, ze, moet, het, dan Net moet het, buiten, het meteen getest worden. Buiten de uitzending zei je, uh, oh. Erben, Jack Ori heeft smetvrees. Ja, Jack -Ori heeft <laughs> zeker smetvrees. Ja, dat is wel een beetje waar, ja. Maar ja. dat is gewoon zijn eigen... Ja, ja. Maar dat is, niet dat, ge... dat is niet helemaal waar voor de, uh, de mensen uh, die nu... Uh, het, het, het is gewoon een feit dat er... Uh, dat nu in het voorseizoen gewoon een heel aantal mensen echt met... Uh, Ik heb het zelf ook nog nooit zo meegemaakt. Dat er een hoop mensen waren in ons ploeg die allemaal uh, gekke verkoudheden ja. en, en griep. Uh, en dat is geen onzin dat we vertellen om, uh, om uh, te zeggen dat we uh, daarom niet goed waren of zo. Ja. Het was gewoon... Bij mij was het helemaal uh, duidelijk. Ik had gewoon een uh, bloedarmoede en uh, uh, dat was heel duidelijk aan toonbaar. Maar uh, bij de rest was het ook gewoon zo dat er een heel aantal waren die... Ja, een verkoudheid hadden ja. en dan een serieuze verkoudheid. En dat, uh, dat was geen, geen onzin of gelul of zo. Dit, zo was het gewoon. En, en daar, moet je, daar, uh, daar moet je gewoon mee te kampen. En dat zal misschien hm. best wel te maken hebben met hoe onze. Dat het toch wel blijkbaar een stressvolle ja. periode is geweest. Ik had het, tenminste, daar ga je toch in zoeken in die richting. Ik had zelf niet het gevoel dat het, het uh, aan de hand was. Maar uh, ja, uiteindelijk denk ik toch wel dat. Uh, dat uh, de uh, onrust uh, die uh, ja. deze zomer veroorzaakt heeft... dat daar misschien wel de iets sponsor, mee te maken heeft. De sponsor, de, ja. de, de, de, de, de, de, de zoektocht naar een sponsor, onder andere. Maar ik heb je wel, natuurlijk wel, wel, wel zien rijden. En je reed natuurlijk vier hele goede, constante races. Maar het hmm. is nog steeds niet het niveau... waarvan ik Stefan Grotes kende van vorig jaar. Is dat virus ja. nu wel helemaal weg eigenlijk, Stefan? Jawel, ja. Nee, nee, maar daar ben ik ook met je eens. Ik, uh, ik was zelf... Uh, ik was ook uh, aangenaam verwacht dat ik wel won, laat ik het zo zeggen. Ik uh, dacht twee weken geleden nog van, uh, nou ja, het kan altijd. Ik kan mm. Nederlands kampioen worden. Maar uh, uh, ik, ik achter de kans groten dat, uh, dat een Michel van Heijn of, of Kjeld of uh, een van die jongens het zou worden. Maar uh, goed, uh, ik rijd er altijd om. En uh, mm. ik denk, ik zie het wel. En uh, uiteindelijk werd ik het nog. Maar het was niet uh, uh, het was nog niet zo goed als het uh, moet zijn. En, uh, maar dat, dat lag bij mij meer gewoon aan dat ik gewoon wedstrijdritme nog uh, mis. Naar mijn idee. En dat ik gewoon nog te, Net te weinig uh, de constant, ja. Of, ja, constant in de techniek ben. Er zitten gewoon een paar dingen in die, niet, uh, die nog niet helemaal vlekkeloos zijn. Maar heb, echt heb, niet aan een virus. Heb uh. je al wel de echte power? En, en, en welke stappen moet je eigenlijk nog, nog, nog, nog maken de komende weken? Nou, vooral uh, mijn bochten waren, zat ik wel echt een paar keer flink te verknoeien. Mm. En uh, ja, met de opening was ik wel erg tevreden over. Die ging al een aantal keer erg goed. Uh, maar, maar mijn, mijn uh, bochten. Daar zaten er gewoon een paar flinke fouten in. Dat is toch wel dat je te weinig gewend bent nog om, aan, uh, om bij hogere snelheden... Uh, maar jongens, we doen, ik vind ja. het tot nu toe een vrij deprimerend gesprek eigenlijk. Nee. Want we hebben hier wel een, een... Nou ja, nee, deprimeer ja. is een groot woord, maar we hebben hier natuurlijk... Ja, ja de, maar we moeten kritisch zijn. En hij, nou, hij, als ja, we hij hebben zijn hier wel twee, een Als hij aan zijn een telefoon, tweede wereldtitel he? wil halen, dat denk ik nog, Stefan... Maar gaat hij stap, het halen, Erben? Of? Het moet nog een stapje beter, Stefan. Nee, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Nee, zo is het ook. Ik, maar ik denk ook zeker dat het dat het kan. Ik, uh, ik geloof erin dat ik uh, dat ik het kan halen. Twee keer wereldkampioen. Uh, maar ja, je weet zelf ook, uh, het is uh, een sprinttoernooi en het is gewoon vier keer goed rijden. En dat is ja. waar ik me op ga richten de komende tijd. Gewoon uh, goed schaatsen, uh, me oprichten wat ik uh, moet doen. En dan, uh, dan kan het. En of dat gaat gebeuren. Dat we weten pas uh, de laatste is duizend het, meter van, is, is, van is, is de sprint. Is, de, is, de, is, de, is, de, is de het nu een enorme bevrijding voor je. Nu je eindelijk geplaatst bent en uh, je bent geplaatst, je mag naar het WK, je mag je titel titel verdedigen. Uh, ja. en, je, en je hebt nog vier weken. Hoe sta je er nu voor? Ja, goed. Ja, nee, serieus. Ik, uh, ik ben fit. Ik, uh, ik heb de macht. Hm. Ik heb alleen nog, uh, nog niet de perfecte uh, overbrenging, zeg maar, techniek noemen we dat, uh, om uh, op het ijs het over te brengen. Hm. Uh, dat uh, kan nog beter, maar uh, dat zit er wel heel dichtbij. En dat, uh, ik geloof dat dat een uh, deze week helemaal ja. uitkomt. komen. Ik, ik hou mij vast uh, aan één ja. zin die je net zegt. En dat is, ik, ja. heb, ik heb de macht. Ja, wat dat, ja, dat, dat klinkt heel goed, Stefan ja. Goudhuis. Ik heb de macht en dat gaan we zien. En jij bent erbij, neem ik aan, Erbens, straks. Nou, ik ben er niet bij. Ik zit oh. thuis. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben er wel deels bij. Ik ben in de studio. Dus ik ga okay. alle meters die er gaat schaatsen, ga ik bekijken. En daar mag ik ook nog hele mooie dingen op, over zeggen. Stefan Goudhuis gaat, uh, ja. gaat Erbens Wennemars evenaren. Ja. Dat is in ah. ieder geval... Ik wens je heel erg veel zin. En ik zou het echt onwijs gaaf vinden als je naast me komt staan, jongen. Ah, dat lijkt mij inderdaad ook een gaaf als dat gaat lukken. Dat, succes uh, jongen. Lukken. Steven Groot, hey, dankjewel. Bedankt. Heel veel succes. Hey groeten. Exit Holland. Het bekende modemagazine. Ja, iets heel anders. Dat gaat gewoon door. Uh, L in Servië. Je kent natuurlijk wel de L in. Maar in Servië heeft deze maand een opmerkelijke cover. Namelijk het androgyne model André Peric. Dat is een mannelijk model die zich kleedt als een vrouw. En het uh, modeblad is uh, de eerste in de wereld die een andere model op de cover plaatst. Onze exit-hollander in Servië is Mitra Nazar. Mitra, goedenavond. Goedenavond. Wie is dat, die André? Ja, je kunt je beter, beter vragen, wat is, wat is dat? Wat is dat? Ja. Ja. dat? Dat vragen veel mensen zich hier uh, af. Uh, ja, uh, hij, ik kan het verklappen. Hij is een man en uh, geen vrouw. Maar hij staat wel als vrouw afgebeeld op de cover van Elle deze maand. Ja. En, uh, nou ja, goed, hij is een, uh, een topmodel. De muze van Jean-Paul Gaultier. En, uh, uh, ja, uh, hij is een, uh, een man en geen transseksueel, wat veel mensen denken. Mm. Maar hij houdt er gewoon van om zich uh, als vrouw te kleden. Ja, nou en dat hadden, hadden wij net hadden. in de vorige uur ook. Zo iemand in de studio, Tim van oh. 19. En daar zag okay. ik het nog net wel aan af, dat het dat een jongetje is. Wel. Maar ik heb hier die, voor, die cover van de Elf Vormen. Ja. Zie, jij, zie jij het, maar dat dit een man is? Nu, ja, nu, nu, nu je, zegt, weet je... Nu, nu, nu het zegt, zie nou, ik het. ik laat nog wat foto's van Erma zien. En wie, okay. welke van de twee is... Ik laat nu een, ja, uh, een man en een vrouw op een uh, foto zien. Die blonde is... is, dat is ja, allebei zijn, zijn ze natuurlijk blond. Deze, dit is een dit is man. Die blonde met het langer. Het zijn, ja. het is alle twee de man. Ja, uh, dat is ja, dat okay, natuurlijk dan de, dan de dan grap daar. Ja. Oh, <laughs> ja. Die is foto is, is zo gefotoshopt dat, dat hij als zowel man als vrouw is afgebeeld ja. en daar, hij vecht met, uh, met zijn alter ego zeg maar. Maar dit is, man, dus, man. dit is dus uh, heel bijzonder. Het eerste androgyne model ever op een uh, cover. Ja, ja. En uh, dus eigenlijk en in Servië is opmerkelijk is het het ook eerste man het eerste mannelijke model op de El cover. Uh, terwijl hij wel als vrouw afgebeeld is. Dus het is allemaal een beetje verwarrend hier. Um, uh, maar hij komt dus uit voormalig Joegoslavië En uh, daarom is het ook zo'n ding hier dat hij daar op de cover staat. En ook nog dat hij zo'n ja, zo seksueel experiment is om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, Hij, hij uh, is hier geboren. Hij, hij, is uiteindelijk, hij is gevlucht naar Australië na de oorlog. Uh, dus hij woont hier wel al een tijdje niet meer, maar uh, ja, iedereen heeft het erover hier, uh, uh, ja, wat, wat, wat, mensen weten niet zo heel goed wat ze doen. Nou ja, en dan denk ik Servië, is nou niet het meest uh, tolerante land van Europa. Uh. Het, is, het is een behoorlijk conservatief land, uh, de orthodoxe kerk heeft hier een flinke vinger ja. in de pap en uh, mannen horen macho te zijn, uh, dus, dus dit is... Kijk, en ik merk ook vooral dat, dat de mannen hier heel heftig op reageren. En, en vrouwen vinden het allemaal wel, wel heel, heel leuk en, en, en spannend en het is natuurlijk ook een beetje sensatie en daar zijn ze hier ook wel dol op, dus het is een beetje dubbelzinnig. Aan de ene kant vinden ze het iets te ver ja. gaan, en, en, want ze houden hier ook niet heel erg van, van homo's en, en het, dit schurpt er toch een beetje tegenaan. En aan de andere kant houden ze van, van sensatie en lezen de roddelbladen. En ja. Ja, hij wordt in die roddelbladen ook aangehaald. En, en hij is een Servier. Dus hij komt hier vandaan en hij is succesvol. Dus ja. dat is ook wel weer een, uh, een ding om trots op te zijn. Dus de, eigenlijk, eigenlijk maakt het heel veel verwarrende reacties los hier. Het uh, gebeurt, ja, het, uh, dat nou snap ik. Het zorgt voor ja. verschillende reacties. Overigens hij is, is, uh, is hij in... te zien geweest bij ons op de, als HEMA-model, ja, de Abri's. Dan ja, denken mensen te... misschien wel, hé, hey, die ken ik nog. Ja, te hij zien, uh, de ook de op... mega push up BH ja, die, ik, uh, ik, ik, weet nog, ik weet het nog, ik weet het nog goed. <laughs> ja. Ja, en, de, en trouwens, de FHM heeft hem uh, ook in de top 100 gezet van meeste sexy vrouwen. Ja. Ja. Net wel vrouwen, daar hadden ze een foutje gemaakt, want ze hadden hem uh, niet herkend als zijnde een mannelijk model. Nee. En daar zijn ze toen op teruggekomen. En, uh, maar hij vond het uh, wel een compliment. Heeft hij toen, uh, ik, uh, ik vraag het even aan de nieuwslezer, Joris Stubenitski, wat vind jij? Die man ziet er heel vrouwelijk uit. Ja, ja, ja. Is, nu zeg je natuurlijk, ik zie het huis wel. Nou, Omdat... ik, zou het, ik zou het niet hebben gezien. Nou, dat lekker. denk ik ook niet. Nee, ik Nidra Nazar foto. in Servië, ja. dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Radio 1, het NOS-journaal. Met Ioristobinitski dus. De brand in Maastricht, waarbij vannacht twee jonge kinderen om het leven kwamen... is ontstaan in een frituurpan. dat zegt het openbaar ministerie. Bij de brand kwamen twee jongens van drie en vijf jaar om het leven. Hun moeder raakte gewond...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 En in Kenia hebben stropers een bloedbad aangericht onder een kudde olifanten. Ze schoten er elf dood en hebben de slagtanden afgehakt. Dat gebeurde in een nationaal park in het zuidoosten van Kenia. De stropers zijn nog voortvluchtig. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Wil je nog foto's zien van André, het Joegoslavische Androginemodel?. Facebook.com slash BNN Today. Je luistert uh, natuurlijk naar BNN Today, zo meteen uh, Giel Belen. over uh, 12 miljoen Nederlanders die Series Request gevolgd hebben. Dat is een, uh, een record. En de gouden bal wordt vandaag uitgereikt, is uitgereikt door ons. Want wie was het leukste balletje van 2013? Luc, boven Doris of toch uh, Bertelsboy, Jort Kelter? Oui. Hoor je zo meteen. Maar eerst de tweet. tweets... Nou, daar ga ik heel altijd over nadenken. Nou goed. Uh, ja, uh, tweet Kapgemini, die wil aan personeel vragen of ze de lonen moeten verlagen. Mogen verlagen eigenlijk. Anne Wiersma zegt erover. Goed voorbeeld. Kapgemini, geld naar waarde en terug naar realiteit. Alternatief is het doormodderen van faillissementen en nog een te lange crisisuitloop. Pieter Bonenkamp die zegt inleveren salaris de oudere werknemers. Capgemini levert wel een mooie discussie op op die manier. En Rinse Kloek die zegt zou het bestuur van Capgemini... inmiddels zelf zijn begonnen met zichzelf in 10% te verlagen op het salaris. Dan een hele vreemde, bizarre hashtag die is op dit moment gaande. Uh, Justin Bieber, die ken je wel, hè? dat is een artiest, heel populair. En onlangs nee, is hij gesnapt met een joint. zou kunnen dat je die niet kent, maar onlangs is hij gesnapt met een joint. En uh, nu zijn veel fans van hem een beetje boos. Uh, zo boos dat er een actie kwam, namelijk hashtag Smile for Bieber. Dan moest je lachen voor Justin Bieber. Nou, dat was een hele leuke, vriendelijke actie eigenlijk. En uh, uh, de bedoeling was dan dat hij zou stoppen met, uh, met blow. Alleen nu is er een nieuwe, hele bizarre uh, hashtag. Sommige mensen vinden daar nog niet ver genoeg gaan. Hashtag cut for Bieber. dus in jezelf snijden voor Justin Bieber. En er zijn ook mensen die dat doen. Ja, het is echt bizar. Uh, veel mensen maken daar ook wel geintjes over, gelukkig. Die knippen dan een blaadje in tweeën en trekken het helemaal uit zijn verband. Maar er zijn ook echt hele, hele, hele vage, bizarre foto's te zien op Twitter... waarvan je niet helemaal weet van, ja, is het nou wel of niet? echt van die, ja, van, van, van meisjes die toch maar eens een keer met iemand moeten gaan praten, uh, uh, denk ik. Heren van het Internet Museum, is dit iets voor in het museum? Nee. nee. Nee, sowieso. Justin Bieber komt nee. er nooit in. Hè? Nee. Jullie, bes jullie beslissen dat ook met z'n drieën, toch? Bij deze. Ja. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja, men, mensen noemen het de meest verontrustende trending topic uh, uh, oh, ja? aller tijden. Tenminste, dat is zo wordt het al genoemd op Twitter. Hè? En ik ben het daar wel een beetje mee eens. Mm. Dankjewel, Luc. Breakfast at Tiffany's. Ook zo'n lekkere meisje. hier. Zeker. So. Deep Blue Something. You'll say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 Breakfast at een paar uur geleden is de gouden bal uitgereikt. Ah, mm, Luuk zei het al, jee, spannend. Messi natuurlijk. Nou, BNN Today reikt vanavond ook een gouden bal uit. Niet voor de beste voetballer, maar voor de beste bal van Nederland. Niemand minder dan de hoofdredacteur van Esquire, Arno Kantelberg. Die heeft voor ons de top drie van grootste koorballen gemaakt. Hey, moet je nog een biertje of niet? Een ja. biertje. Geen, zeven, zeven, je donder! Zeg, kom die bakken nog, dan moet ik ze gaan 3, Houdt u van grote of van kleine borsten? Grote. Grote? Ja. En uw vrouw, hoe grote borst heeft hij? Ja, behoorlijk. Behoorlijke ja, borst. Ja, ja, ja, die zitten die, die, die er nou behoorlijk in. En uw vrouw is 16? Nee, u wist het maar aardig. <lacht> nee. Nummer 3, Rutger Kastrikken. Hij heeft weliswaar niet de tongval van de korbal werkt ook niet helemaal bij de juiste omroep daarvoor. Maar in uiterlijke zin heeft hij alle kenmerken mee. Dat iets te lange jongensachtige haar. Het jasje, een sjaaltje om de nek. En, ook heel belangrijk, hij heeft dezelfde zelfoverschatting die uh, toch typisch des korbal is. Twee! Nou ja, zeg. Ik denk dat ik uh, daar echt niet op zit te wachten hoor. Dat mensen hem serieus gaan nemen. Dat is echt het laatste wat ik zou moeten proberen te bereiken. Wat, is, wat heb ik voor winst daar aan, in godsnaam? Nummer twee, Bovener Dorens. Hij heeft een dubbel achternaam. Dat is een belangrijke eigenschap. Hij heeft de tongval van de korbal. En hoewel hij al een tijdje bij SBS6 werkt... presenteert hij zich toch met de overtuiging van de man... die vindt dat hij recht heeft op succes. We hebben natuurlijk in het begin hier heerlijke weekenden samen gehad. Rollerbladend door Battery Park en langs de Hudson rivier. Ja, absoluut. Les nummer 1 was in het Nederlands gewoon hier de straatnamen in het Nederlands uitspreken. Terwijl ze natuurlijk op een wat andere manier bij Maxima in in de vocabulaire zaten op dat moment. <laughs> Nummer 1, het kan er eigenlijk maar eentje zijn. Dat is onze eigen prins Willem-Alexander. Hoewel die al een tijdje door het leven gaat als prins Pils, is er toch weinig uh, volks aan onze kroonprins. Hij heeft die zijscheiding met de lok, hij heeft die bolle snoet. Hij heeft uh, oranje of gele uh, weide bandplooibroeken. En het uh, huwelijk. En hij zit in een huwelijk dat gearrangeerd door zijn moeder. Eigenlijk is er maar eentje die echt de titelkorps boven dient in Nederland, en dat is onze kroonprins. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN Today. Hoppa, Gangnam Star. Gangnam Star. Gangnam Style, het allerpopulairste YouTube-filmpje aller, aller YouTube tijden... meer dan een miljard keer bekeken over de hele wereld. Maar de vraag is, kennen we dat filmpje over tien jaar nog steeds? En zo ja, hoe ga je nou in godsnaam uitleggen... waarom de hele wereld ooit in de band was van een Koreaan... met overgewicht die een licht seksistisch dansje doet? Nou, dachten deze heren, ja, dat moet toch uit te leggen zijn... aan onze kinderen en kleinkinderen. En dus uh, maakten Joep Drummen, Juri Bakker en Dani Polak het internetmuseum. www.thebiginternetmuseum.com ja, het is een online museum, mijn heren, met uh, 62 stukken internetgeschiedenis daarin. Waaronder dus Gangnam Style, maar waaronder ook, oh, vond ik heel apart, dit nummer. Ja, ik begrijp het wel dat dit erin staat, yes. maar dat, ik, dat is <laughs> andere niet andere helemaal redenen, denk, denk andere reden. Waarom Rick Astley Never Gonna Give You Up staat in het internetmuseum? Ja, het is een van de grootste internetfenomenen die, uh, die er ooit geweest is, gerickrolled worden. Ik heb zelf, uh, um, voordat ik bij een reclamebureau zat... bij wat meer technische bureaus gewerkt. Ja. Uh, waar dus wat meer de, de, de technische nerds ook werken. En daar was het toch echt wel het meest grappige wat je kon doen. Uh, uh, inbreken op iemands computer en uh, <laughs> deze clip klaarzetten... voor als die weer aan het werk ging, bijvoorbeeld. <laughs> Dan ja. werd je gerickrolled. <laughs> ja, ik heb dat... Ik Die heb je gemist. Nee, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik wist niet dat, ik wist niet dat het zo groot was. Eerlijk gezegd. Ken ja. jij dit, Erben? Nee, ik ken het niet. Nee, nee. nee. nee ik vind wel, volgens mij moet hij wel onwijs veel, veel gelach hebben toen je dit museum ja. bouwt. Ja, absoluut. Nee, nog even voor de duidelijkheid. Het is een, het is een, het is een prachtige site, internetmuseum.com. Um, je komt binnen, je ziet dus echt, ja, nou ja bijvoorbeeld dat, dat filmpje zie je dan uitgestald op een mooi wit plankje tegen een witte achtergrond... net zoals het in een fysiek museum eraan toe gaat. De vraag is natuurlijk, we gaan zo nog wat dingen bespreken... maar hoe jullie bepalen dat met z'n drieën? Wanneer komt iets in het museum en wanneer niet? Ja, we hebben nog niet echt, zeg maar... we hebben een, een half jaar onderzoek gedaan... wat in het museum zou moeten zitten en wat niet. En ja. wat wij nu voor ogen hebben is... het moet echt bijgedragen hebben aan het internet... zoals we dat vandaag de dag kennen... En daarnaast, heel belangrijk... want we merken dat daar vaak fouten op gaan... Het, is, het gaat niet om computers, om techniek... het gaat echt om internet... en het gaat om wereldwijd. Dus bijvoorbeeld, we hebben al best wel veel verzoekjes gehad... waarom Hives er nog niet in zat... Ja. Sorry, Hives. Um, <laughs> maar die, want, die ja, dat is gewoon te, te lo lokaal. En ja. uit Brazilië, geloof ik, kwamen er ja, ook. Goed. Een... Ja, ja, daar heb je een, een ander sociaal, een sociaal netwerk. In 10, 15 hebben we die al ja. gekregen. Dus die kunnen we misschien wel Orkut. negeren. Orga's, ja. Ja, ja, ja. ja, want even voor de helderheid. Hier komen jullie nu uitleggen dat dit een online museum er is, Joep. Maar in het buitenland, bijvoorbeeld Brazilië, zijn ja. jullie inmiddels super bekend. Ja. Ja, inderdaad. Ja, gek genoeg. Heel Zuid-Amerika en uh, ook Midden-Amerika zijn heel populair. Hoe kan dat? Uh, nou. In, in in vooral, vooral in Brazilië bijvoorbeeld zijn ze helemaal zijn helemaal dol op internet daar dus ja, de, maar de, de... wij ook in Nederland toch <laughs> ja, maar het is ja. nog niet zo heel lang bekend of zo dat het daar zo groot is. Zeg maar, dus mensen zijn het echt nog een heel fanatiek heel, ja, onwijs ja. fanatiek, precies. En en we ze hebben natuurlijk staan van we zijn close during Brazilian carnival. Ik denk dat ze dat gewoon ook wel leuk ja. vinden. Ja. Ja. Maar hoe, hoe moet ik, ik bedoel, wij hebben iemand van, van de redactie last dit vandaag ergens um, daarom brengen wij het nu op de radio. Maar hoe mm -hmm. moeten mensen verder weten dat de big internet Museum .com er is, maar gewoon omdat ja. je erop stuit. Ja, dat, dat, dat is het bijzondere er nu nog aan. In die zin, uh, je moet het toevallig tegenkomen ja. en we hebben ja, wij, hmm. we wij ben hier. cool. Een... Jullie, jullie zijn slimme jongens. Dat dus dan ah, ja, interessant ja, Dat, dat dan dan lekker, dan. Je ja. komt Je komt het op tempo boven Dan Moet je het wel willen natuurlijk. Ah. Jij, ben, jij, bent, uh, jij bent handig met met, met de computer, dus jij hebt er vast wel een, een, een, een of trucje voor uitgehaald. Nee, nee, nee, zeker niet. Kijk, op dit moment uh, is het met name uh, gewoon PR eigenlijk. Uh -huh. En uh, dat gaat nog steeds wereldwijd gigantisch hard. Want Frankrijk, uh, we uh, staan jullie uh. geloof ik in het journaal. Radio. Israël. Israël uh, staat uh, in het journaal. We hebben een item gehad op Braziliaanse Braziliaans, Braziliaans, televisie. En, ja. uh, Peru, Colombia. En het is maar, allemaal voor de lol. Om nog, yes. even, ja. om nog even terug te komen op, ja? op Google. Daar, uh, Als je inmiddels zoekt op uh, het internetmuseum... dan vind je uh, inmiddels bijna een miljoen resultaten. Dus okay. zoveel uh, wordt er daadwerkelijk acten. over geschreven en okay. is er over te vinden. Uh, de, maar het is allemaal voor de lol, heren. Want ja. jullie ja. werken in de reclame, dus verdient ja. al genoeg geld. Dus Het is allemaal niet meer nodig. <laughs> maar dit, dit is, dit is ja. gewoon uh, omdat ja, jullie het leuk vonden. Ja. ja, het is een ja. hobbyproject. zijn ja. eigen tijd. gewoon Zaterdag op zondag. En ja. geen, er komen ja. geen advertenties? Nee. Absoluut nee, nee, nee, beloofd. Niet. Niet. beloofd. Beloofd? Nee, okay. beloofd. Even, even wat, vinden jullie, wat zijn jullie eigen favorieten? ben ik even benieuwd naar. Juri. Ja, voor mij is dat de animated gif. Absoluut. De Animated Gif. Ja. En ja. Uh, dat is bijvoorbeeld de dansende banaan. Uh, in, in dit geval wel, uh, <laughs> uh, niet helemaal officieel. Is de dansende banaan een, uh, een YouTube filmpje. Ja. Maar in het museum hebben we hem zo neergezet als een animated gif. Maar het gaat erom dat het een, en dan hoort dan dit muziekje bij. Gelatine, gelatine, maar het gaat erom: een animated gif is een, uh, een ja, het... zelfbewegend. Ja, het is, een, uh, het is een bepaald format van een, uh, van een bestand, zeg maar, ja. videobestand. Waar ik er gek van. Mijn kinderen uh, het, het doen niet anders. Het is loopend, dus het gaat continu door inderdaad. Ja. En wat ik er leuk aan vind, is dat het al meer dan twintig jaar bestaat. Als je oude websites ziet, die ik ook meestal fantastisch vind... omdat ze er niet uitzien, uh, is dat al gebaseerd op animated en gif. En tot op de dag van vandaag blijft het gewoon een, ja, Dus dit, dit hoort in de collectie van een internetmuseum... want zonder het is alles twijfel, bepaald geweest. Zonder twijfel. Dani, wat is jouw favoriet? Leroy Jenkins... That's my favorite. info voor All right, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy! Ja, yeah. Ik, ik durf niks ja, me dus meer te, mee te mee zeggen. Dat nee. het maar echt Hij zegt dat ook, ook altijd heel vaak. Ja. Ik heb me laten bijpraten, dus inmiddels weet ik. Weet jij wat dit is, Herbert? Ik weet niet. Nee, nee, waarom dit, hoort dit in het museum van het internet? Nou, Dit is, dit is echt geniaal. Dit is eigenlijk uh, vergeleken met de rest, wat erin staat, moet ik wel eerlijk zijn. Natuurlijk iets heel anders. Maar dit was echt een, uh, een meme, zoals het heet. Een, uh, iets wat uh, echt de hele internet overging. Uh, heel kort: het is een, uh, een jongen, Ben Schultz. Um, die speelt het spel World of Warcraft heel graag. Groot Dat online ken spel. Ik wel, ja, ja. <laughs> Met een heleboel mensen. En daar heet zijn poppetje zijn avatar. Die heet Lero Jenkins. En dan zit hij in een clubje. In een vriendengroepje om het zo maar even te zeggen. En uh, samen doen ze allemaal uh, uh, uh, missies. En ze zijn heel goed. En um, op een uh, moment staan ze uh, voor een poort van een hele grote... Uh, ja, een, een, een, een kamer waar allemaal draken in zitten. <laughs> en zij zijn. Ja, oh God, ik hoor mezelf praten. <laughs> ja, en uh, zij. Uh, ja, ik hoor, je ook het is Heel praat. serieus, jongens. Ja. Ja. En uh, <laughs> zij en, en, en, en die jongens staan met elkaar voor te bespreken. Heel tactisch van hoe ze dat aan moeten pakken. Want ze zijn heel goed, weet je. En, en ze willen het. Ze willen naar binnen en die draak verslaan. Maar het schijnt allemaal lastig te zijn. En dan komt opeens Leroy Jenks. En dan schreeuwt hij dit dus uit. Wat je net hebt gehoord. Oh, dit en, is. En ja. Leroy! En die heeft dus eigenlijk gewoon echt. Sch pardon. Die heeft heel veel lak aan die andere uh, uh, vrienden uit zijn clubje. En die rent dus in zijn eentje naar binnen. Ah. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat ze allemaal doodgaan. Uh, nou, hij ook. Hij ook. Omdat ah. ja, ze had zich aan de tactiek moeten houden. Het enige is. Het verhaal schijnt dat hij uh, kip aan het eten was. En dit is echt dit is een heel ik bedoel, belangrijk De, de, de, echte, de ja. echte man of de ja, de, de, avatar, echte, nou, de, de echte koppertje. man was, okay. was kip aan het eten. En heeft dus een hele tactische bespreking gemist. En dacht, jezus, het duurt er lang. En ik rijd gewoon naar binnen. Kijk. Maar het is enige wat ik erbij moet zeggen... is dat het een heel klein beetje uh, in zinnen. scène is gezet. Ah. Maar het was echt. En ze hebben het nagespeeld. En dat is wat heel viraal is gegaan. En... Hm. Wat een van de eerste films was, wat ook tv, een journaal haalde, okay. et cetera. En daarom zit erin. erin. Uh, Job, jouw favoriet, maar dan iets korter, graag: <laughs> uh, ARPANET. ARPANET. Uh, was dat te kocht. Uh. Ja, ARPANET, Arpanet is uh, de voorloper van internet. Het is ons, ook ons eerste museumstuk als je opent op onze site. En daar is het allemaal mee begonnen in uh, 1969. Wat is ARPANET? ja, het is een uh, netwerk. Het, het, het, eerste, het eerste, packet switching netwerk heet dat. Ah, ja. ja, dat is een vrij technisch verhaal, maar uh, het is door het, het Amerikaanse ministerie van defensie ontwikkeld en uh, de eerste keer dat computers werden gekoppeld aan een netwerk. Um, en later is daar internet uit ontstaan. En dat was 1968, hè, geloof ik. Het 77. is bedacht in 68, geïmplementeerd in 69. Ja. Allemaal te zien in, uh, in het internetmuseum, thebiginternetmuseum.com. En er staan ook heel veel dingen in die ik wel kende hoor. Heren. <laughs> Zoals het begin van de webcam en zo. En, uh, dingen. <laughs> Skype, MSN, Alta Vista. Ik wil nog niet als totale nitwit afkomen. Dank, mooi verhaal. Graag gedaan. Ja. Ja. There's a song in my today. Nou, natuurlijk niet eens, maar weer, toch in dit geval weer een record: een enorm recordbedrag werd opgehaald tijdens Series Request 2012 in Enschede. Dat was uh, bijna 4 miljoen euro meer dan vorig jaar. En vandaag wordt bekend dat meer dan 12,1 miljoen mensen Series Request 2012 hebben gevolgd. En dat ook dat is weer veel meer dan vorig jaar. Giel Beelen, goedenavond. Eh, hey Willemijn, goedenavond. Allemaal. Je zou toch denken, tenminste, ik had eigenlijk maar misschien al wat drie jaar geleden bedacht, er komt een keer een einde aan het succes. Ja, nee, dat heb ik, bedoel, ik, ik, ik denk dat ik het al uh, vijf jaar roep, uh, om eerlijk te zijn. Hoe kan het? En ik, werd, uh, ik, werd, ik, ik bedoel, ik kreeg me net weer kippenvel van het, uh, van het fragment. Ik dacht, ik heb het echt al een tijdje niet gehoord. Ik denk, wauw, wauw, wauw. En ik kan me er goed herinneren dat ik daarna op een podium uh, door en de radio 1 slag, ik weet het de naam niet, ook werd gevraagd van ja... Je zegt elk jaar dat het minder wordt en uh, ik dacht ja, je hebt gelijk en ik zeg het nu weer voor volgend jaar, maar ja. Uh, ja. Je, je, je, je gelooft het niet. Maar ligt het dan aan, het was natuurlijk uh, het onderwerp babysterfte... is, is dat ja. zo'n een, een gevoelig onderwerp? Misschien zeker, nog, nog zeker, erger zeker. dan vorig ik jaar waren het uh, moeders? Ja. ja, nou, ik denk ja. Ja, nou ja, dat, ik vind, ik vind, je weet, er is geen om te trekken hoe zoiets blijft. Uh, maar ik, ik, ik denk zelf, uh, je gaat er toch over nadenken nadenken... jezus, hoe kan het dan weer meer zijn? Hm. Ik denk dat het aan drie dingen te wijten is. Eén daarvan is gewoon, de actie groeit nog steeds keer op keer. Dat is gewoon een bekendheid die, die maar toe blijft uh, nemen. Mm -hmm. uh, dus daardoor wordt het meer... Uh, twee, en dat is echt niet onderschatten en heel mooi, uh, dat is gewoon uh, de kracht van Twente. Ik bedoel, we stonden niet in Enschede, we stonden in, in, in, in Twente. En, en dat uh, teamgevoel, dat is dan meer wat ik daar als glazenhuisbewoner heel erg op meegemaakt, dat heeft ook echt zoveel... Maar impact. dat was anders dan, dan het jaar daarvoor in Leiden? Nou, in Leiden ben je toch in Leiden. En ik bedoel, Leiden was heel cool met ons. Laat het uit. Ja, maar dat is gewoon één stad. Ik bedoel, het was ja. niet zo dat Haarlem daaraan meedeed of zo. Terwijl dat ook relatief in de buurt ligt. In Enschede, in, in of in, ja, daar deed ook Hengelo. Jij mee. woont in die buurt, Erben, ja. Niet helemaal, maar herken je nee, dat? Nee, ik herken dat zeker. Maar ik denk van, eh, 12 uur nu hè? Maar het ik denk... denk dan even derde ja, ja oké, okay, sorry. <laughs> Want het de derde punt, en dat is precies waar jij over begon, dat is het onderwerp babysterfte. Ik heb, en dat had ik van tevoren. Ja, bedoel, natuurlijk is het een heel heftig en, en ja, teer onderwerp. Maar al die ja. verhalen van mensen die gewoon zelf aan de lijve, uh, ja, uh, in Nederland is, is uh, relatief gezien, ik bedoel, het slaat natuurlijk nergens op het gelijk met, met, met een hoop plan in Afrika, maar het babysterftecijfer ook erg hoog. En dat merk je ook, die verhalen van mensen. En dat voelen ze, ja, ja bedoel... Dat is een universeel gevoel. Geen enkele ouder wil zijn kind verliezen. Dus als dat met kleine ingrepen uh, financieel op te lossen is, ja. Dan... Dat ik heb gewoon heel veel verhalen gehoord. Echt een van de meest indrukwekkende verhalen komt nog wel. Dat was echt bijna te heftig van van. Een, een, een, een stel, een, een, een Nederlands paar, uh, wat had besloten. ja We gaan het niet doen, want echt, de aanloop van de actie was ook al heel groot. Mensen ja. waren van tevoren al bezig met acties. Mm -hmm. En zij gaan een actie doen, want zij is zwanger. Dus dat leek er leuk. Nou, kindje geboren, hartstikke leuke actie. In touw gezet voor, uh, nou let's hear it voor de baby's. Hoe leuk. Vervolgens... Uh, uh, overlijdt dat kindje aan wie gedood? Nou, vreselijk natuurlijk. Mm -hmm. en, en zij besluiten in eerste instantie... nou, ze kunnen dat kutspeentje van ons niet meer zien, weet je wel. Nou, dat is uh, goed uh, te begrijpen. Maar toch hebben zij, besloten uh, na twee dagen, nee... Hè, tot dan met de, de, de, de begrafenis aan toe... hebben ze gewoon actie gevoerd voor Sierse Quest. Juist omdat, omdat ze dat... Uh, en nou ja, toen stond mm. ik natuurlijk daar echt ook in de slaapkamer van... holy shit, dat is nou echt wel de kracht van dat je zo... Ja, super. Ja, ja ik, dat, maar dat, dat, dat raakt jou dus ook heel erg emotioneel. Niet normaal, ja. ja. Ik bedoel, kijk sowieso, je, mag het mogen duidelijk zijn dat door alle omstandigheden... je sowieso een zeer labiele mens bent, maar <lacht> ja. Eh, ja, hier houdt ja. geen normaal mensen droog bij. D neem. Dat is een beetje, misschien klinkt cru, maar dan is de vraag... hoe kom je hier dan weer overheen qua onderwerp? Ja, nou dat is, dat is, nou dat weet ik niet, ik bedoel, ja, maar dat, kijk, dat is altijd een ding. Kijk, de allereerste keer voor Darfur is heel erg vanuit ons gekomen, toen hebben we de Rode ja. Kruis als partner erbij gevraagd. En sinds die tijd zijn we er heel tevreden over, hoe zou ook terugkoppelen, wat nou met het geld doen en hoe we gegarandeerd al het geld wat ingezameld wordt ja. aan goede dingen kunnen uitgeven. Nou, zij komen nu sinds dat, uh, ja komen zij met, het is bizar. Een, een overzichtje stille rampen. Ja. En, en dan is het een beetje kiezen welke doe je. Ja. En, dat, en dat lijstje is nog niet uh, leeg. Is nog niet uh... Ik, uh, ik heb daar totaal niks mee te maken. Nee. Dat is totaal niet mijn uh, business. Maar goed, uh, het was een supergoed onderwerp. En ik bedoel, ja. Uh, nou ja 12,1 miljoen mensen hebben het uh, dit jaar weer gevolgd. Dat is ongelooflijk. Ja. Um, Gil, je moet naar bed, jongen. Ja, ik moet echt laten, ja, maar ik, vond, ik ben vandaag weer begonnen. Dus ik sta ja. nog helemaal hier te piepen. Met mijn opzet zo ben ik aan het knallen. En ik dacht, uh, ik zit nog helemaal in die serie pes mode dus, uh, Goed naam. om je even te spreken. Dankjewel. Ja, leuk. Vrouw. Slaap lekker. Okay. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Met het laatste woord als eerste sportcommentator, even ten Napel. Ja, Willemijn, jij zult wel uh, zitten te genieten. Want Graziano Pelle, de vrouwenversierder, die heeft een vierjarig contract getekend bij Feyenoord. Maar dan ben ik zo bang nou dat hij een contract getekend heeft dat hij geen goals meer gaat maken straks. Willemijn, die deksels de pellen. Uit uh, Groningen dan de burgemeester Peter Ewinkel. Hallo Willemijn. Woensdag begint weer het grote popfestival... Eurosonic Noorderslag in Groningen. En eerlijk gezegd, toen ik in deze stad burgemeester werd... wist ik niet dat het zo'n groot festival is. Journey Kaagman nam me bij de hand... en vertelde wie die nou precies is. Ook worden de EBA Awards uitgereikt. Adel won die... Aan het begin van haar carrière. Het komt er eigenlijk op neer als je de komende dagen niet in Groningen bent, doe je er niet toe in de wereld van de popmuziek. En ontwerper Hans Ubbink. Hé hey, Willemijn. Net zoals iedereen dacht ik vanochtend. Hè, fijn, het nieuwe jaar is begonnen. We kunnen weer aan de slag. Ik kan niet wachten tot het vrijdag is. En niet omdat het dan weekend is en de werkweek voorbij. Maar omdat we dan de show geven en de opening van ons nieuwe showroom en pop. Zo zie je. Het is niet allemaal ellende, dat werk. We verheugen ons enorm erop. Tot volgende week. Tot volgende week. Dag Joep, Droem, Jury, Bakker, Dali, Black, Ermen, Willem, zometeen langs de lijn. Ja. <lacht>